Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit is ingezet om te voorkomen dat een gestrand cruiseschip bij de Noorse stad Alessund zinkt. Gisteren brak er brand uit aan boord. Daarbij kwamen twee bemanningsleden om het leven. Alle passagiers konden veilig worden geëvacueerd. De bergingsexperts van Smit proberen met vier grote pompen het schip leeg te pompen en ook wordt een gat in de romp gedicht.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 De langste files in de Randstad op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrug en Knopend Hoevelaken 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. A10 dan ring Amsterdam West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Knopend Ippenburg en Afrit Berkel en Roderijs 7 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 4 kilometer file. En ook 4 kilometer op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoppen plein. A28 dan. Utrecht richting Amersfoort tussen Knoppen Rijnsweert en Afrit en Dolder. 6 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is er dicht. En op de A28 Utrecht richting Zwolle staat een 4 kilometer file tussen Soesterberg en Leusden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij er.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 who's sick with the moves, yeah. Tell all the girls to come out and play, Four Omega's got the wickedest tunes, right. we've been doing this thing since day. time to hype up the crowd and away from the moment shake, when shake, the DJ shake. press play, watch to one baseline, hit off your chest, it's a bad man thing and that's how we stay, we got so many stars, too many flicks for them to come deep with, Ooh. I can lick you on a Monday, drop a cappella and you still wouldn't come near the deepness, so listen now, I'm on a bad man thing, you're a clown, in a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 Met I'm thinking dat ik morgen zal marry you. Marry you. Dan je vader González met Batman Rhythm. Nice, or is it this juice? En ja, het is 16 september weer. En dat betekent dat. Uh, alweer? Ja, het is alweer 16 september. Ja. Vorig jaar was het ook 16 september. En al 18 jaar dat ik op deze planet ben, is het al 16 september. Okay. Maar goed. Goedemiddag, dames en heren. Het is 5 uur en dat betekent natuurlijk het weekend in met uh, Karim en Niels. Kijk, en eh. Uh, Karim, uitzien, Karim, uh, Karim, Karim. Je zegt altijd eerst iemand anders naam, hè? Maar ik sta eerst. Is met niet en Karim staat er. Met niet en Karim. Ja, je ja. kan gelijk je eigen naam goed schrijven. Nee, precies. <laughs> heb je ook eens last van, toch? <laughs> Dat heb ik heel vaak met mijn eigen last. Hé, hey Martijn. Wat zie jij hier staan? Dit heeft Niels zelf geschreven, hè? Daar staat niet. Niet en Karim. Ja, dus zonder mij. Oké, okay, goedemiddag dames en heren. Het is vijf uur geweest. En dit betekent het weekend in met Niels en Karim. Deze uitzending. Weer leuk. Met leuke dingen. Onder andere raar maar waar nieuws. En een leuke discussie en ik weet al waar de discussie over gaat, maar dat houdt nog heel erg geheim En uh, een interview met Mark van Rijswijk. we blikken nog terug op uh, een interview wat ik had toen niet was met een, uh, een uh, vrouw in Tripoli Ja Wat natuurlijk heel erg interessant was En ja, dat heb ik allemaal gemist Dat heb je allemaal gemist, daarom gaan we het herhalen maar, Ja Tripoli is Italië toch? Of zeg ik nou iets zo doms? Nee, dat komt. Ik zou bijna denken dat je blond was, oh je bent blond uh, Tripoli is de hoofdstad van Libië, Niels Oh, geintje Weet je wat er in Libië aan de hand was? Nee Nee, ook niet Ook niet Kadhafi Oh ja Weet jij, ook la, la, la, la, de gaat nogal wat Nee, weet En in die uitzending hadden we ook natuurlijk Berthoff te gast En daar gaan we nu naar luisteren Namelijk naar een heerlijk nummer van Berthoff Hier op Radio CFM Another Day Leuk nummer hè Niels Zekers.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 We Lange na wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebels en een buik, heen met de natuur. Ik geniet met. Van de waar is jouw kracht enorm. Het volk vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hij, hey, hij, hey, hey. Ik ben niet met volle teuggen, circuit, strand of de. Bye. Ja, je zal maar net buiten hebben gestaan. En het regende. En jij bent dan helemaal nat geregend in die ene hoogst die de hele dag is gevallen. Dat was namelijk Rain Over Me van Pitbull. Daarvoor hoorde je... Bertok met Another Day. En uh, daar, weer tussendoor, daar tussendoor hebben we hebben paal aan een C gehad van, uh, ja. van Kessel. Dat is ook weer een, uh, een topnummer. Gaan we verder met het programma. Want uh, in de intro zei ik het al. We hebben heel veel discussies in dit programma. Nou, dat valt eigenlijk wel reuze mee, maar... We hebben er nog eentje vandaag, en dat is wel een redelijk precair puntje. Namelijk het gegeven dat er een boerkaverbod is en dat daar een boete op staat. Daar hadden we het op de fiets al over. Mensen die niet ons op de fiets hebben gehoord, het zou heel makkelijk kunnen natuurlijk, die ik ons niet op de fiets hebben gehoord. Maar um, ja, we hadden het over. Uh, er staat een boete op het uh, dragen van een boerka vanaf uh, afgelopen 1 september. En die boete bedraagt 380 euro, toch? Ja, klopt. En ik ben dus. Echt fel erop tegen dat er een boekenverbod is. Vertel. Van. Omdat ik vind dat een boekenverbod een geloofsuiting is: de kerk en staat zijn gescheiden, dus geloof en staat is gescheiden. Geloof en politiek om uh, rechtlijnig te zijn. Um, en door dit bemoeit de politiek zich ermee. En dat vind ik niet kunnen, dat is al één. En uh, daarin, daarbij komt ook nog dat uh, ik dan ook vind dat uh, bijvoorbeeld. Uh, als je een keppeltje draagt of een kruisje draagt bij de gemeente. Bijvoorbeeld echt, ik neem de gemeente als uitgangspunt. Uh, dat je daar dan ook dat keppeltje of het kruisje of de boerka of de hoofddoek daar niet mag dragen. Want als gemeenteambtenaar moet je neutraal zijn vind ik. Nou je zegt wel uh, kerk en staat zijn gescheiden. Ja. maar Zonder de staat zou de kerk en de moskee en wat dan ook, wat je allemaal hebt, zou niet meer bestaan hoor. Geloof mij. Want? Want die worden ook uh, gefinancierd uh, door de staat. Ja. ja, hetzelfde. Maar de staat zorgt daar ook voor. Als het slecht gaat. Dat is waar. En ik vind dat uh, je in Nederland bent, moet je je aanpassen aan de Nederlandse wetten. En ik vind gewoon dat je in Nederland gewoon je gezicht moet laten zien. Een hoofddoek vind ja, ja. ik prima. Mag van mij allemaal. Een kruis ook en een keppeltje ook. Mm -hmm. Maar ik vind gewoon dat je je gezicht moet laten zien. Mm -hmm. Vind ik ook. Ja, maar ja. Want, want stel, ja. Krim, jij komt bij de gemeente. Ik, even voor het luik, ik ben tegen boerkast. Dat is wel leuk. maar... Oké, okay, maar stel, je komt bij de gemeente. Moeier. Ja. En je... Uh, Komt je ja. identiteitsbewijs uh, vervangen, omdat hij verloopt? Ja? Dus je komt een nieuw halen, komt een nieuwe aanvragen. Ja. En uh, je stapt achter de balie en er zit een vrouw en je ziet alleen de ogen. Ja. Zou jij daar vrolijk van worden? Nou, vaak zie je niet alleen de ogen. Nou, is het sowieso bij de gemeente nee. verboden om zoiets te dragen? Nee, maar stel, ja. maar het gaat ook bij de Albert Heijn, hè? Bij de Albert Dat Heijn. Vind maar... Je kunnen, nee. maar ook als je het op een straat ziet. Ik, ik, ja, ik weet niet. Ja, maar ja. Uh, als ik iemand uh, vol christen Of in zijn hele orthodoxe Joodse gewaad uh, over straat slopen Vind ik ook van ja, uh, moet het nou Nee, nee oké, okay, maar dat is ook met die moslims Maar ik vind gewoon dat je iemands gezicht moet zien Contact moeten ja. kunnen maken ja. Ja, okay. je, je hebt totaal ja, geen contact Met die mensen Dat, dat is wel waar, maar um, Ik vind wel dat je dan, als je iets verbiedt En ergens een boete opzet, doe dat met alles Want nu, kijk nu kan ik heel makkelijk naar de rechter lopen Van ja, uh, ik mag wel een kruis om hebben Want je verbiedt een geloofsuiting en daar nou is het geloofsuiting ook nog wel een heel raar woord. Want um, het staat namelijk niet in de Koran dat je een burka moet dragen. Precies. Dat het staat dat niet in zeg maar. de Koran alleen dat je een hoofdhoek moet hebben. Precies. Dat is het dus. Eigenlijk, dat is het rare. Dus eigenlijk is het niet eens een geloofsovertuiging, maar meer. Een uh, sharia. En dat is een land of een wet van een land. Precies. of Maar dat van... is niet in Nederland dan. Dus doe dat dan niet hier. En daarbij, dat wil ik wel nog even zeggen. Uh, volgens mij is het de Nederlandse cultuur zo van immigranten. Nederland bestaat niet, om het zo maar te zeggen. Want in Nederland heb je altijd al vanaf dat Nederland bestaat gehad dat je allemaal mensen van allerlei soorten landen binnen ja, hebt to en dat is dus yeah. ook het, het mooiste van dit land vind ik dat jij als bijvoorbeeld ik als ja het hebt zijn voordelen maar dit is, dit is wel een flink nadeel want ik vind gewoon echt je moet iemands gezicht kunnen zien ja, dat anders is waar. heb je geen contact met diegene en je weet niet wie eronder zit dat is waar maar Om ik het vind het even bot te zeggen ja het kan ook zo maar er gebeurt in een van die uh, buitenlandse landen als, als Afghanistan uh, gebeurt het wel dat er bijvoorbeeld een uh, uh, een man verkleed als uh, vrouw in een boerka uh, Een bomaanslag pleegt de, Daarvoor is het niet gebruikt Of niet gemaakt Maar, je... maar ik, jullie moeten het ook wel mee eens zijn Dat Nederland, uh, Nederland is zoals het er nu is Doordat er zoveel culturen zijn Want dat is het mooie ja, van Nederland Klopt. En als dus het nu een partij Ik ga geen naam noemen Ik wil ze graag in deze uitzending hebben Natuurlijk, de PVV um, Dat... Uh, die dat wel een beetje onmogelijk aan het maken is En dat, dat is eens een zo'n regel die het een beetje onmogelijk maakt Want nu krijg je weer allemaal Bijvoorbeeld laatst, ik zat op Twitter waren nog, Toen waren jullie in Spanje um, Toen werd ik aangesproken door een, een uh, streng overtuigende moslim Die sharia's wil invoeren in Nederland Toen werd ik, ik aangesproken En Thijs van der Brink, die had nog geïnterviewd wat zijn sharia's? Sharia's zijn uh, wetten van landen in uh, moslimlanden. Dus dat zijn die extreme wetten van de en dat soort dingen. En dat, en dat staat niet onder de korea. Dat willen ze hier in Nederland invoeren? Dat zou die vent hier in Nederland invoeren. Waar ik op zei, dat kan niet, want één, uh, sharia's zijn niet verboden. Want het is belachelijk eigenlijk, sharia's, dat zijn echt niet de wetten zoals normaal. Zoals en twee, uh, ja, het kan gewoon niet. Het is gewoon uh, onmenselijk. En zegt ja, maar jullie discrimineren ons. Nee, wij discrimineren niemand. Wij zeggen alleen maar wat het is. Wij zeggen dat, dat wij gewoon willen zoals het nu blijft. Ja. Ik wil geen ander Nederland als dit. En ook niet een ander Nederland waar bijvoorbeeld moslims heel erg worden achtergesteld door een partij. Nee, maar er is, er is niks mis mee met de moslims. Er is niks mis mee met hun uiting van hun geloof. Nee. Maar je moet wel, kijk. Ja, het moet gewoon menselijk blijven. Precies, je moet elkaar kunnen blijven zien, je moet elkaar kunnen aanspreken. Maar ik moslims... vind het prima als je hier ja. kunt wonen, zeg maar. Maar pas je wel een beetje aan om het even gewoon bot te zeggen. Maar dit is, dit is het leuke, hè? weet jullie weet je hoeveel boerkasten er in Nederland zijn? Nee, ik heb gevallen. Geval, ja. Als het er vijftig zijn, dan zijn het er veel. Ja, het zijn er niet zo veel. Het zijn er heel veel. weinig. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld wat Martijn zegt, pas je allemaal aan. Pas je allemaal aan, dat slaat ja, al helemaal echt, eigenlijk helemaal nergens op, omdat er maar vijftig mensen zijn. Ja, oké. Okay. Ik, ik, hoe vaak kom jij nou maar als je Waarom, gaat waarom boerka? zijn er zoveel moslims in Nederland en waarom lopen er vijftig met een boerka? Omdat die vijftig de extreme, extreme kant op gaan. Oké, okay, maar waarom? in Nederland mag het niet. Waarom heb je zoveel, bijvoorbeeld, uh, Waarom uh, zegt iedereen dat de partij van Geert Wilders extremistisch is? Ja. Terwijl er misschien maar 50 mensen die op die partij uh, stemmen extremistisch zijn. En de rest allemaal niet extremistisch is. Waarom zeggen ze over moslims dat het allemaal uh, terroristen en buitenlanders zijn? Terwijl misschien 50... Of uh, misschien... Omdat het over één kamp gesproken ja. wordt. En dat ja, hoort dat niet. Probleem. Dat weet ik. Dat, dat hoort niet. Maar dat is het grote probleem van dit land vind ik. Ik deed het net zelf ook Tijn. Ja, je deed het net zelf ook Maar dat, dat, dat, dat is dus, dat, zo gaat het okay, dus. ja. Zo makkelijk gaat het dus. Je scheert het zo makkelijk over één kamp. Kan dat, dat? Of kan? Kamp. Kan. Kam. Je scheert het zo makkelijk over één kam Ja. ja. Maar dat, dat vind ik nou echt heel naar. Gewoon. Dat, dat staat er. Wat, wat, is, wat is er nou eng aan mij? Nee, half vegetarisch. Nee, er, nee, nee, maar nee, er is helemaal niks. Er is helemaal niks. Maar ik vind een hoofddoek nee. ook goed. Een keppeltje vind ik goed. Ik een ook. kruis vind ik goed. Maakt me allemaal niet uit. Maar ik vind gewoon je moet iemands gezicht kunnen zien. Maar ik word er wel op aangesproken door Ge Geert Wilders uit Den Haag. Dat ik uh, half moslim ben zeg maar, of half buitenlands ben. Daar ben ik het ook niet mee eens. Dat slaat nergens op. Ik word, er, ik word wel Daar op aangesproken. ben ik aangesproken. ook niet mee eens. Maar, nee, jij, ja, voelt niemand... jij voelt je ook aangesproken. Ja. Laat het zelf omdat, omdat het gewoon totaal nergens op slaat, wat hij zegt. Maar nee, dat ben, film, ik, dat ben ik met je, je eens. een goede kaskraker... Ja. Dus bel je hem keer op en dan maak je hem afspraken... En ga je hem met hem bij de je hij wil niet, hij wil ja, niet. Uh... Want hij, hij wil geen discussie met mensen. Want als je een discussie met mij aangaat... Jullie kennen me. Ik zou het niet zomaar durven zeggen. Ik zou hem echt zomaar... Ik zou als ze kiesers weghalen, denk ik. als ze Kiezers. Kiezers En dat ik zei bestemmen. net dat, dat zeg maar uh, De helft van mij Egyptisch is Dit wordt echt de beste woordgrap in jaren yeah. Want we gaan de nou luisteren naar uh, Half my heart Half of my heart Van John Mayer En van mijn Taylor Swift Dit is Half of my heart uh, van, uh, van John Mayer I just wanna be free ZANG Al zomerlang behalve in Nederland, want we hebben hier helemaal geen zomer gehad, dus dat kan ik ook niet zo lang zijn dat het een zomer, natuurlijk. Hè? Nee. Oh, wat zegt dat? maar. het is wel een lekker nummer. Het is wel een lekker nummer, ja. Alleen uh, het weer is wat minder lekker. Want? Ik heb een bui gehad, hè. Wat is er mis met het weer? Ja, ik heb geen probleem, ik vind het wel eerlijk hier. Dan. Ja, ja? Ik had gelukkig binnen met bij, bui, dus veel nou, mooier als in Spanje, natuurlijk. Precies. Ja, nee. Mooi heb... van de muis blijven. Ik zat niet in de huis. Maar uh, Spanje is uh, nee, dat moet je niet wezen nu hoor. Dat is echt geen lekker weer daar. hoor Nee. Nee. nee. Dat is slecht weer hè, ja. ik Even kijken, als het goed kijken is. Ik even hoop dat dit, dit hoop ik nou echt, want hier dit is echt een beetje. Dit is een beetje gok. Oké, okay, anders valt. Het zou zomaar kunnen zijn dat je nu iets anders hoort dan dat ik, ik wil dat je hoort. Oké. Okay. Maar als het goed is, is het goed. Oké, okay, uh, natuurlijk het, uh, het beste nummer ooit door hen gemaakt met als vies van la Vida fiction Every term is een volgende major minus speed of sound. Ik moet nog een uurtje terug. Maakt niet nee, maakt niet uit. Nee, ik kom dat na, na het volgende. Nee, ik hoef geen journaal. Um, je hoorde mij praten, dat kan kloppen, want um, we gaan zo nog heel eventjes terugluisteren naar het interview in Libië. Um, ik hoop dat het nog voor het lukt. Uh, ik gooi er heel even een nummertje in en dan, uh, ik zou geen nummertje meer zeggen, maar goed, ik zeg nog maar een casual nummertje. Um, ja. en daarna gaan we even luisteren naar een interview wat ik had, uh, rechtstreeks met Tripoli, waar toen op dit moment uh, de val van Gaddafi aan de hand was. En wat jullie hebben gemist. Yep. En over zomer gesproken gaan we naar Brian Adams luisteren. Namelijk met. The uh, Summer, de of, summer 69. of 69. It, no Brian Adams. Hier op CFM. Hola supermarkt, de Let's get Spanish, get Spanish, get Spanish. Hola supermercado de bancos por aquí Let's get Spanish, hola, supermercado de la bancos por aquí let's get hola, hola, la I don't have anything, I say I don't have Bitch nigga, I don't want to Stay with me, I don't want to Here, I'm a Spanish troupe Where is my money? Good night and see you Fet felete, nunca, never friends Los gasellegitos Donde está genitos? Oh Costa de esos Los gasellegitos Donde esta genitos? Oh Adelsos. Hola, supermercado, elabancos oh. por aquí, let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish, get Spanish on. Hola, supermercado, elabancos oh. por aquí, let's get spared. From Jeffrey, get Spanish on. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo.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 Costa de del Sos, los geselejitos, donde está oh, Costa del de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 It's been shown It's been shown Yes, this is Harold Fredelbaum no Should they use this thing to know On this stage in a rant I don't to make this nice music Let's go crazy Do a song Ik ga, ga naar Spanish. de supermarkt <laughs> En de bank is om de hoek Cat Spanish van de of van tegenwoordig was dat En wat een tekstje, ik ga naar de supermarkt En de bank is om de hoek Cat Spanish Ja, dat wist je niet hè, dat heb ik helemaal uitgezocht Nee, ik dat weet het wel Voorhoorde je Brian Adams met de Summer of 69 En weer daarvoor hoorde je Keith Rock met All Summer Long Zekers. Maar wat Waar je zeggen dat ik dat ook al wist hoor, van uh ja. Ik ga naar de supermarkt en de bank is om de hoek. Precies. Get Spanish. je Spanish. Vind jij dat ook een leuke titel, Martijn? Ik ga naar de supermarkt en de, de bank is om de... de hoek. Nee, ik dat vind het kansloos. Een... Ik ook. Maar, maar ik ga nu In het, het, het, in het Spaans het. klinkt het wel chill. Hola supermercado. Hela de bank is voor aquí. Let's is yeah. Ik hoop nu wel dat ik het goede fragment heb. Hierna komt het. dat. Dat weet ik al. is, Dat is Human van de Killers. In de... Hoe noem je hem? Uitvoeren? Uh, ik zal niet zeggen dat elke dag een feestdag was. Dat oh, dus was dit is Thijs. Mm -hmm. Maar er zaten er wel veel tussen. Dit heb je ook dus ik gemist. ik werk met heel veel plezier en met veel overtuiging. Gaan we Thijs even luisteren? En uh, ik zal niet zeggen dat elke dag een feestdag Hierna krijgen jullie het interview met Thijs aan de brink Ja, dat zijn het ook. And here we need to call it paradise a for me. Oh, oh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 op bepaalde momenten en op bepaalde manieren. Maar op het moment dat je het gaat noemen, wordt het ook vaak weer uh, groter. Of, uh, dan, klinkt, dan, dan klinkt het alsof wij uh, tegen Paul Witteman zijn, zijn, zijn en zo. En dat is allemaal niet zo. Dus ik zeg altijd maar, we zijn wie we zijn en zij ja. zijn wie ze zijn. En de mensen moeten zelf maar kijken. Want oh, omgekeerd, aan het eind van het seizoen van Paul Witteman, uh, was Jeroen Paul dan niet echt zo aardig tegen jullie, vond ik persoonlijk. Wat deed hij? Dat, dat hij aan het eind van zijn, van zijn laatste aflevering zei, uh, ja, en uh, na, of maandag zijn, uh, ja, hoe heet die jongens ook alweer? Um, nee, dat was vorig jaar. Of vorig jaar? Dat was vorig jaar en daar uh, heb ik nog achteraf maar wel contact met hem over gehad. En er zat geen enkel kwade bedoeling achter, uh, vertelde hij en ik geloof hem Oké. Okay. Um, over geloof gesproken, in Nederland is dat nogal een heikoppunt punt op dit moment. Um, denk je dat geloof ooit geen heikoppunt punt meer is in Nederland? Eh... Uh,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 echt een verstopt programma op Nederland 2 vind ik maar het is wel echt een programma waar je naar blijft kijken en wat je aan de buis van kluisjes houdt nou leuk om te horen, dat is ook wel uh, de bedoeling, in, dat, dat is een programma wat we in het jaar, door het jaar heen maken mm -hmm. uh, en wat, wat uitgesprokener is dan Nederland 1 kijk het Nederland 3 is Nederland 1 mm -hmm. dus dat programma moet je maken voor een breed publiek ja. Uh, en dan moet je zelf ook een wat dienende rol hebben. Mm -hmm. Moraalreders kunnen wij iets meer onze eigen mening laten zien. Mm -hmm. En uh, vanuit, onze, uh, vanuit wie we zijn en wat we vinden mm -hmm. gesprek ja. gaan. En dat levert vaak wel spannende televisie op. Hoewel mensen het ook weer heel vervelend vinden hoor. Dus uh, dat is ook maar waar je van houdt. Maar als jij zegt ik vind het een verstopprogramma. Dan, dan suggereer je daarmee dat je het een leuk programma vindt. Ja, ja dat suggereerde ik op dat moment natuurlijk al. We zijn weer even live hoor jongens. We zijn weer live. Het is vandaag, Niels. 16 september. September ja, oh, het is 16 september! Oh, ik voel me weer echt, oh, ik hoor, ik hoor alweer de gaan komen hoor, ja. Hoor jij zo ook Niels? Nee. Met die kerstbelletjes, weet je wel hè, die ding ding ding ding ding Ik al? ga ze denk ik nu horen. Zoiets als... Veel. Oh, dit, dit faalt heel even, ik moet heel even iets anders doen. Oh, Karim, kom op zeg! We is een beetje fit. Komt er weer hoor. Oh, even wachten hoor. Eerst een applaus voor mezelf, omdat ik dit zo goed kan. En natuurlijk ook voor Niels en Martijn, omdat ze hier naar mij luisteren. Dan de volgende: Het is vandaag 16 september, dat is de 159ste dag van het jaar. 260 dagen in het schitterjaar. En een Gregoriaanse kalender. Hoe? Is dat zo? En uh, hierna volgen nog maar 106 dagen tot het einde van het jaar. En uh, een snel rekensommetje leert dat het er 6 dagen af moeten. Dat zijn nog maar 100 dagen tot een kerstdag. Niels. Chill. Hoe doe ik dit toch zo goed, hè? Ja, echt. Geweldig. Echt, wow, mensen die. Vragen op staat altijd aan mij. Hey, hoe doe je dit er goed nou? Ik zeg gewoon, ik ben gewoon mezelf, weet je. En daarom uh, gaan we nog heel even dansen. De Engelse versie van Alaromdans. Je hoort hem heel even. Tot het nieuws.